Minister Opstelten gaat door met de voorbereidingen voor een wietpas. In het gedoogakkoord staat dat koffieshops besloten clubs worden... waar alleen nog Nederlanders in mogen met een speciale pas. De afgelopen tijd hebben verschillende gemeenteraden in het zuiden van Nederland... zich tegen zo'n pas gekeerd. Na Maastricht en Nenbos protesteerde gisteravond ook Eindhoven tegen het plan. En waarschijnlijk doet Breda dat morgen. De gemeenteraden zien meer in maatregelen tegen criminelen die de koffieshops bevoorraden. Ook de oppositie in de Tweede Kamer is kritisch. PvdA-kamerlid Bouwmeester. De belangrijkste reden is dat het geen problemen oplost... maar dat het de straathandel verergert... en de problemen aan de achterkant ook niet oplost. Dus daarom moet je het ook gewoon niet willen. Die gemeente zet de Opstelten nu flink onder druk... Uh, en ik neem aan dat hij naar de gemeente gaat luisteren. Maar Opstelten beschouwt de Wietpas als een goed middel... om de overlast van drugstoeristen tegen te gaan. Uit het zuidwesten van Egypte komen berichten dat bij rellen drie mensen zijn omgekomen. Er zouden 100 tot 300 gewonden zijn gevallen. De politie opende volgens de media gisteren in de woestijnstad El Karga het vuur op groepen betogers. Na het harde op politieoptreden staken andere betogers gebouwen in de woestijnstad... 500 kilometer ten zuiden van Cairo in brand. In Cairo hebben demonstranten opgeroepen om de protesten tegen president Mubarak uit te breiden. Ze reageren daarmee op een waarschuwing van vicepresident Suleiman dat er nu een eind moet komen... Aan van de volksprotesten. Duizenden mensen demonstreren in Nieuwe Gein tegen de bezuinigingen op extra hulp die leerlingen nodig hebben. Het kabinet wil 300 miljoen euro besparen op dat zogeheten passend onderwijs. Minister Van Bijsterveld wil de scholen meer verantwoordelijkheden geven en de bureaucratie terugdringen. De zogeheten rugzakjes worden afgeschaft. Tijdens de manifestaties voeren ook verschillende Tweede Kamerleden het woord. Onder hen André Rauwvoet van de Christenunie. Jullie zijn behoorlijk boos, hoor ik je op de eerste rij. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo heel vaak op protestbijeenkomsten als deze kom. Maar vanmiddag sta ik hier wel uit volle overtuiging, want dit is een slecht plan. Ook minister Van Bijsterveld was op de manifestatie. Volgens haar moeten kinderen geen stempel krijgen en is het daarom goed dat het rugzakje verdwijnt. Bedrijven hebben vorig jaar meer geld uitgegeven aan tv-reclames dan in 2009. De uitgaven stegen tot iets boven het niveau van voor de economische crisis, blijkt uit cijfers van de reclamebedrijven. Er werd vorig jaar 863 miljoen euro uitgegeven aan reclame op de Nederlandse televisie. Dat is een stijging van ruim 10 ten opzichte van 2009. Tijdens de economische crisis werden minder reclames uitgezonden. Ook betaalden bedrijven minder voor een tv-spotje. Een oud-directeur van een recyclingbedrijf in Rotterdam is veroordeeld tot 21 maanden. Hij heeft volgens de rechtbank grote partijen koper en nikkel opgekocht en doorverkocht, terwijl hij wist dat die waren gestolen. De persrechter over de straf. Een uitdrukkelijke overweging is dat een en ander zich gedurende bijna vijf jaar heeft afgespeeld. Dat het ook op grote schaal is gebeurd. Dat het allemaal te maken heeft met het najagen van financieel voordeel. En dat ook in verband daarmee de echtheid van stukken dat daar de hand mee is gelicht. Waardoor ook het vertrouwen in het maatschappelijk verkeer... in dat soort stukken uh, aan het wankelen gaat. Koper is aantrekkelijk voor dieven... omdat de prijs van het metaal de laatste tijd fors is gestegen. Ja. Het weer nog zonnige periode. Vanavond in het westen en noorden bewolkt in het oosten opklaringen. Morgen bewolkt en middags vanuit het westen regen... bij een temperatuur van een graad of negen. De dagen daarna wisselvallig. Het blijft vrij zacht. En dit is de ANWB verkeersinformatie met 14 files, bij elkaar opgeteld 50 kilometer. De meeste files op dit moment staan in de regio's Utrecht en Rotterdam. Er zijn niet zo gek veel bijzonderheden. Alleen op de A4 naar Den Haag. Daar is een vrachtwagen stilgevallen bij hoogmade. Er staat inmiddels een file van 4 kilometer. En bij hoogmade is de rechterreisstok afgesloten. Voelen ze in je broekzak? Of kijken ze je portemonnee? Heb jij hem al?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 Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Het is ruim vijf minuten over vier. Het is woensdag, dat zegt u misschien niet zoveel... maar ons in de villa zegt dat alles, namelijk hoog tijd voor ons buitenland -panel. En Vandaag zit er daarvoor hier in de studio bart Spruit. Hartelijk welkom, hij is publicist. Ja, goedemiddag. Petra Stine... Ook publicist, waar bovendien ex-diplomaat onder andere gestationeerd geweest in Egypte en in Syrië. En Chris Keine, en die is programmamaker bij de VPRO-televisie van het programma Tegenlicht. Ger, maar dan hij is naar, naar Egypte, Egypte gaan. Hè? Ja, ja, want er zijn de protesten weer, heftig opgeleid in Cairo. Zijn er zijn op het Taïrienplein weer hoorders mensen op de benen. Demonstranten die blokkeerden zelfs de ingang naar het parlementsgebouw. Verslaggever Hans-Jaap Melissen was daarbij. Goedemiddag Hans-Jaap. Goedemiddag. Vertel eens, wat gebeurde daar precies? Nou, ook gisteren al waren de demonstranten bij het uh, parlement en die lieten zich toen vrij makkelijk weghalen door uh, het leger. Er werd echt vriendelijk met elkaar gesproken. Maar nu zijn ze echt wel om het parlement heen en staan ze op de hekken. Daar hebben ze ook allerlei uh, vlaggen en, en foto's van uh, Mubarak naar beneden gerold. En zij proberen gewoon uh, ja, het parlement daarmee te verstoren. Dat... Uh, de NDP hè die die zit die, ja, die zit bijna op van alle ketels in Mubarak, het parlement. Ja. De, de Partij van Bark, uh, dat die niet aan het werk kan. En Um, en tot nu toe laten ze het nog niet uh, verjagen door het leger. Of als het leger verjaagt niet echt, maar gaat dan in overleg. En, me en meestal uh, reageren ze daar goed op. Ja. En intussen zijn er ook berichten uit het zuiden van Egypte waar uh, gewelddadige demonstraties zijn ja. geweest. Waar zelfs drie doden en, en ook uh, honderden gewonden zijn gevallen. In hoeverre, Hans Jaap, is dit allemaal georchestreerd? Ik hoorde vannacht op de BBC, hoorde ik een man zeggen dat er een soort informeel comité is dat uh, beoogt om op veel meer plaatsen te gaan demonstreren. Is is dit hier het bewijs van? Ja, ik denk het wel. Uh, ik heb een paar dagen geleden met. Ja, het is moeilijk om te spreken over de organisatoren van de demonstraties. Want het, is, het komt uit verschillende hoeken en eigenlijk zeggen ze zelf, ja. Hebben, hè. We zijn er eigenlijk trots op dat we geen organisatoren hebben, maar mensen die daar wel mee bezig zijn, die uh, vroeg ik al van moeten jullie niet eigenlijk meer doen dan alleen maar op dat plein staan schreeuwen de hele dag, want dat gaat op een gegeven moment aan een soort inflatie onderhevig zijn, ja. wil je echt een revolutie. En ze nou we zijn al bezig te denken over nieuwe tactieken en vooral ook demonstratie op andere plekken en, en ik denk dat dit daar een resultaat van is. En, ze voorspellen ook voor de volgende dagen op nog meer plekken, ook in Cairo, maar ook elders in het land, uh, dit soort dingen. Is het vreedzame nu van de demonstraties af, denk je? Dat weet ik niet. Er uh, zit een moeilijke balans in. Uh, zij willen eigenlijk laten zien dat zij niet chaos veroorzaken. Een vreedzame revolutie moet het zijn, maar ze weten ook zelf dat dat... Het momentum uh, zit er natuurlijk ook een beetje in dat, dat als je niet te veel laat zien en alleen maar braaf daar rondjes loopt met leuke spandoeken en komische cartoons, dat op een gegeven moment geen indruk meer maakt. Nee. En ik denk dat, dat uit die frustratie ook, van, van dat ze bang zijn dat het verloopt, uh, dit soort zaken gaat gebeuren. En, en wellicht maakt dat ook veel meer indruk. Ja, oké okay, Hans-Jaap Melissen, dankjewel. Wij praten hier verder met Petra Stienen, Chris Keine en Bartjan Spruit. Petra, ik wilde jou eerst vragen als je dit hoort. sprake is van enige organisatie... of dat dat daar in het zuidwesten gewoon uh, bij toeval ook een aantal boze mensen is... die zich ook eens weer laten horen? Of heb je het idee dat er inderdaad sprake is van over en weer overleg? Nou, voor degene die Cairo goed kennen... Tahrir is eigenlijk het bevrijdingsplein, is het hart van de stad... Het parlementsgebouw ligt daar op vijf minuten lopen vandaan. Dus het begrijpt zich als een olievlek uit in de stad. Maar de mensen kijken televisie. En dit is nu ook op de Egyptische televisie gekomen. De onvrede van de demonstranten mm -hmm. geldt in het hele land. Dus ik vind het niet raar dat nu ook op andere plekken demonstraties beginnen. Ik zat vanmiddag te denken, Chris. Uh, er was ook sprake van dat ze naar het paleis van Mubarak zouden optrekken. Hè? Als dat gebeurt en daar gebeurt een, een, een per ongeluk een incident... Dan zijn de rapen goed gaar, lijkt me. Nou ja, dat, dat, dat was natuurlijk uh, vorige week vrijdag. toen de plannen oorspronkelijk waren om naar nee. dat paleis te gaan. was dat al waar iedereen bang voor was. Want daar hoeft niet eens opzet van wie dan ook achter nee. te zitten. Maar als daar dan. Kijk, kijk, daar staat veel leger. en ik denk dat het leger ook echt wel vast besloten is. om dat paleis dan af te schermen. En als daar iets fout gaat, ja, dat, dat dat kan natuurlijk gebeuren. Zo, de, via, maar, ze noemt het leger. Dat, dat, dat blijft toch interessant de hele rol van het leger. Er werd nu ook door Hans Japel weer gezegd... Nou ja, het leger doet natuurlijk niet echt wat. Ik zeg, die, die, die gaat... Het leger doet niks, ze bemiddelt een beetje. Ze zijn er wel en ze zijn ook duidelijk aanwezig. Maar het, de, ze treden nog niet op als een nou ja, soort is, interventiemacht of zo. Uh, uh, volgens mij wordt er... En in hoeverre dat nou echt bedacht is of niet... daar kan je over meningsverschillen. en er is niemand die het weet. Maar als je kijkt naar wat er vorige keer gebeurd is... dat leger heeft toch eerst ook niets gedaan... toen uh, de, de, het tuig van het ministerie van Binnenlandse Zaken... zou ik maar zeggen, ja. de straat opging. En heeft daarmee, toen ze dat vervolgens toch wel een beetje weer gingen indammen... en die, protestant, die, die demonstranten gingen beschermen... Heeft, heeft volgens mij heel doelbewust van zichzelf ook dat imago willen creëren... van uh, wij gaan niet tegen de demonstranten in. Vergeet niet, uh, Egypte is al... 60 jaar een militaire dictatuur, mm -hmm. al sinds 1952. En dat leger is waanzinnig machtig. Het best bewaarde geheim in Egypte, dat was echt no-go, voor welke journalist dan ook is, in hoeverre heeft het leger economische macht. Bedrijven van generaals, daar kon je niet overzijden. Jij zegt het, ja, Men er, weet weet hebt er een half jaar niet. gezeten, hè, voor de Road Ja, je dat, dat is lang, lang geleden, Peter. Hij weet dat veel beter. Maar zo maakten ze al de fabrieken van ijskassen tot wapens, hè. De risicolastiek klasje nou om nou een licentie en, gemaakt. En, en, ja. en de militaire nog ziekenhuizen zijn de beste ziekenhuizen om geopereerd te worden. Ja, ja. Het vermoeden is wel dat Mubarak niet meer in dat paleis zit, maar in een militaire barak ergens uh, tussen Cairo en Ismailia. De Israëli's mm -hmm. zullen dat wel weten. Maar wat uh, <laughs> boeiend is, is uh, eigenlijk in 1952 toen de vrije officieren, toen allemaal jonge mannen van dezelfde leeftijd als de jongeren die nu op het plein staan. Daar zat Sadat ook bij, de voorganger ja. van Mubarak. Mm -hmm. De vrede dus, heeft ja. gesloten. Dus eigenlijk was toen de revolutie heel erg top-down. He, de officieren van het leger die de koning naar Stuurde. En als je de declaraties van Sadat leest, als je het enigszins aanpast... dan zijn het dezelfde declaraties van de jongeren nu. Mm. En je hebt ook in de afgelopen 60 jaar gezien dat de kinderen... de zonen en dochters van de revolutie, vooral uh, van de generaals... die gingen steeds meer trouwen met de zogenaamde nouveau riche. Hè, de mensen die profiteerden van het corrupte regime van Mubarak. Ja. En ja, nu heb je echt een revolutie van onderop. Dus de vrije officieren versus de vrije jongeren. Wat ik fascinerend vind, is dat we zojuist hoorden... dat, uh, dat ze zich dus aan het organiseren zijn. He, ja. Omdat ze het niet willen laten verlopen, dit momentum. Ja. En dat ze comité's hebben gevormd... en de, de revolutie door heel het land willen verbreiden. Het is interessant om te weten, maar dat weten we blijkbaar nog niet. Wie zit er nou in die comité's? Nou, ja, je ziet die, die jongen die dat, je net vrijgelaten is. Ja, van is, Google. Dat ja. Is die, wat gisteren ja. kreeg nou, gaat tot nu toe nee, grootste nee. menigte op de been he, op dat plein. Ja, ja mensen maar zijn dat, in dat is niet het, het comité. Nee, maar, maar ik krijg even... ook de indruk dat die, broederschap, die moslimbroederschap erin vertegenwoordigd is. Ja. Nou ja, heb het weet het dat, precies, is, dat, dat je het dan dan heb je iets Precies, maar dat hoor je ja. dan. Er worden allerlei uh, spiegelgevechten gevoerd ja. natuurlijk. Ja. Vandaag vanmiddag heeft de moslimbroederschap bekendgemaakt dat ze niet mee zullen doen aan de verkiezingen. Dat ze geen machtsambities ja. hebben, dat ze geen kandidaat zullen stellen voor de presidentsverkiezing. Nou, ik, ik geloof, ik ben helemaal niet. Doe, ik, ik doe niet mee aan dat koor dat roept: Oh, oh, de moslimbroeders komen aan de macht. dat geloof ik helemaal niet. Mm. Maar ik geloof ook niet dat ze geen machtsambities hebben. Maar ja. zij kiezen er op dit moment heel erg. Ze doen alles om te voorkomen dat mensen kunnen zeggen: Zie je wel, de moslimbroeders gaan ja. aan de macht. Maar mm. zij waren wel de eerste, of is het ook niet waar, die met uh, de regering zijn gaan praten? Niet de enige, niet nee, enige. er waren veel ja. mensen. En dat was een unicum, ze zijn echt mm. uh, in de jaren negentig en uh, nou, daarna. Tienduizenden mensen die verdacht waren van uh, bij de moslimbroeders te horen... opgepakt, gemarteld en het Westen was doodstil. Mm -hmm. Nu willen ze op een democratische manier meegaan doen aan het nieuwe Egypte. En hoe? hoe maar daar weet als vrouw zei je namelijk al... Ah, kijk, daar heb je het daar al. Op nou het moment nou ja. dat de moslimbroederschap... Nee, met die opmerking bedoelde ik alleen maar dat, ja. dat heel veel discussie vastzit op dit punt. van mm -hmm. Wat is de rol van de moslimbroederschap ja. op het moment? En wat wordt de rol van de moslimbroederschap? Ja, wat, is daar, de moslimbroederschap. Wat, is, ja, wat is de aard van die beweging? Nou, dat, Hamas komt eruit. Dat willen ze nu. Hamas en, komt eruit. En, voort. Er wordt er gezegd en dat, dat, dat is nu ook de, de en, houding van Amerika, ja. wordt daardoor bepaald. Die, ja. die vrees achter ja, ja, wordt Hamas de familie bepaald door het zwarte schaap? of door de goede broeders? Maar er wordt tegen ingebracht dat die broederschap van karakter verandert. is de afgelopen jaren. Hamas ja, komt voort uit de moslim. Volgens mij komt Hamas vooral voort uit het Israëlisch-Palestijnse conflict. En, en, en dat er ideologisch banden zijn met de moslimbroederschap. Oké, okay, maar dat maakt de moslimbroederschap nog niet hetzelfde als, nee. als Hamas. En ook de moslimbroederschap heeft... Maar wel toch een natuurlijke bond daarom zijn Israël en de Verenigde Staten zo bang... dat als de moslimbroederschap mm. macht krijgt in Egypte... dat je daardoor... De discussie in het vredesproces en in de verhouding in het Midden-Oosten... dat die totaal veranderd. Maar natuurlijk. dan is de volgende vraag, als die angst al gerechtvaardigd is... dan is de volgende vraag... hoe voorkom je dat de moslimbroeders macht krijgen in Egypte? En ik denk dat de beste, die manier, manier, dat de beste manier om dat te bewerkstelligen is nu... Amerika is ook met een heel ingewikkeld spelletje bezig... want die willen heel graag dat dat leger de stabiliteit garandeert. Maar dat kan ook zomaar uitmonden in een nieuw soort militaire dictatuur, Beta, met misschien wat window dressing <laughs> en dan heb je over twee, drie jaar nog veel grotere kans dat de moslimbroeders aan de macht komen. Uh, ja, ja, ja, ja, je je ziet van... van de, nou, er staat vandaag een prachtig stuk van de kleinzoon van de oprichter uh, Hassan al-Banna uh, in de Herald Tribune, Tarek Ramadan. Een omstreden figuur in het westen, een, uh, een idool voor vele moslims. Mm -hmm. Nou, neem zijn, stem neem zijn stem serieus. Hij zegt in de Herald Tribune, grote pagina, de moslim zijn heel veel verschillende groepjes... die nu aan het worstelen zijn van hoe ze dit gaan doen. Ik denk dat het aan ons is om te kijken, te luisteren. en is met ons? Het Westen, ja? in plaats van in een angststuip te schieten... en helemaal dicht te gaan. Bedoel, natuurlijk moeten we opletten. Natuurlijk moeten we de toekomstige moslimbroederschap... wat ze ook gaan doen, aanspreken op democratische waarden... op mensenrechten, blijven, in gesprek blijven. Maar tot nu toe hebben wij nooit het gesprek gevoerd. Uh -huh. ja, dat is natuurlijk toch... De fout geweest dat, ja. dat, dat Amerika en, en Europa gedacht heeft dat je uh, kon voorkomen dat de islam aan de macht kwam in landen als Egypte door dictatoriale regimes te steunen. Uh, die niks voor de bevolking deden, nou. die bevolking ja. onderdrukte en daarmee juist weer een voedingsbodem ja. voor radicaal ja, islamisme creëert. Maar als je nu gaat, hè, wat, wat jij net zei, ja, dat is natuurlijk de grote angst. Als je nu dus vanuit die angst gaat opereren, dan doe je weer precies hetzelfde. En ze hebben ook ja. nog best wel humor hoor. Ik ben een keer met de moslimbroeders. Ja. Uh, ik ben een keer met uh, nou, vrij... Hij gaf me geen hand, maar had wel een twinkeling in zijn ogen. En toen ging zijn telefoon met het deuntje Mission Impossible. En toen heb ik hem uitgelegd wat die film eigenlijk betekende en die titel. En toen... Nou, het moet je verwijderen. Ja. Ja. Hey, even Wij... nog iets over die Sulaiman, die nieuwe grote man daar. Hè? Hmm. Die, uh, die komt uit de veiligheidsdienst voort. Die is nu echt uh, de, de, de zaak overgenomen te hebben daar. Hmm, daar kan uh, je uh, wel wordt... van uitgaan, denk ik. Ja. Ja, nou ja, in ieder geval uh, is, is hij meer aan de macht dan Mubarak. Ja, ja op, precies. En hij wordt zeer gewaardeerd door Amerika, uit Leaky Weeks uh, Wikileaks ja. blijkt ook dat Israël. dat is toch de man voor hun. Omdat hij eh, best die, die, die vrede kan bestendigen, toch? Dat is ja, of dan. Maar, ah, maar is hij ook de man maken. van het volk? Hij nee. hoort natuurlijk bij het establishment. nee. Hij nee, nee, nee. is niet de man van het volk, nee. nee. Dat een een kan hij ook niet worden. Doen? Ik zeg maar zou hij dat niet kunnen worden? Als hij met wat hele sympathieke, goede dingen komt voor het volk. Want nee, ja. ik hoorde ook iemand zeggen. mensen in, in, in de straat, in te zitten geen bal voor democratie. wel een dak boven zijn hoofd, een baan, eet en veiligheid. Ja, nou, dat vind ik nou juist niet. Dat, vind ik dat is, echt, speelt een hele belangrijke rol wat jij nou zegt. Maar als je die jongeren hoort, die ja. willen ook gewoon vrijheid, vrijheid Absoluut. van meningsuiting, ja, ja, ja, die ja, willen natuurlijk. democratie. Maar ja, democratie kan ook tot onvrijheid leiden. Ja. Ja. Dat er wordt het altijd gezegd over Arabieren dat ze, hè, lekker generalistisch, dat ze lijden aan slachtofferdenken. Nou, wat ik hier zie in deze revolutie, is dat in één keer een hele grote massa hmm. mannen, vrouwen, jong, oud, moslim, ja. kopt de straat opgaat. En vanuit hun kracht, vanuit zich van, nou wij willen ons recht. Mm -hmm. Niks slachtofferdenken. Echt heel erg krachtig voor hun eigen toekomst. Laten we dat was nog even eventjes een rondje doen, want we, ik, ik wilde ook nog naar een, een ander onderwerp in ja. elk geval. Jij zei net, laten we eventjes een, een gokje doen. Op wie, zet je, op wie zet je je geld? Wat gaat er gebeuren? Ik zet daar? mijn geld op Ammermoesah. En even ja. kort dan uitleggen. Hij is op... uh, voormalige minister van Buitenlandse Zaken, ja. buitenspel gezet door Mubarak, omdat hij zo populair was. Mm -hmm. En hij was heel bang dat hij zich verkiesbaar zou stellen. En Amar Moussa had hij niet, Mubarak had Ammermoesah niet zoals hij met een andere presidentskandidaat heeft gedaan, had hij niet de gevangenis in kunnen gooien. Die man is 75, nog steeds heel um, daadkrachtig, maar goed. En uh, nou, hij heeft ook uh, jarenlang de vrede met Israël verdedigd. Dus. Mm. Uh, Bartjans Spuit, wat denk jij dat er nou, gaat ja, gebeuren? Ik, Je hoeft geen naam te noemen, maar misschien een klein scenario schetsen. Ik, ik denk dat moebaar is. Dat, dat, dat, dat, dat hij niet lang meer volhoudt. Mm -hmm. als, als dit wat vandaag gebeurt, als dat zich voortzet. En dan. Schijnt er zo te zijn dat, dat de Egyptische grondwet bepaalt dat je dan binnen zoveel, binnen heel korte tijd, verkiezingen moet hebben? En binnen 60 dagen. Ja. ja, en dan ben ik heel benieuwd wat er dan gebeurt. Omdat zeg maar de moslimbroederschap denk ik, een van de weinige goed georganiseerde clubs is. Ja, en je, je verder je vertrekt, natuurlijk ja. geen cultuur hebt... waarin politieke partijen zich hebben kunnen organiseren... en hebben kunnen profileren. Ja. Ja, maar, maar ik denk wel, dat de leiden, ja, ik denk denk dat, dat precies de reden is... waarom men nu ook Mubarak niet wil laten aftreden. Ja. Omdat men die 60 ja. dagen tekort vindt. Ik denk ja. dat de Amar Moussa een, een, een hele goede optie zou zijn. Ik kan het alleen maar hopen. Uh, de, het het, het grote gevaar is, en dat is ook de evenwicht. Act van, van de Amerikanen op dit moment. Het grote gevaar is dat er, dat er een nieuw soort militair bewind komt. met wat democratische mm. uh, window dressing. En dan, uh, dan ben je op de termijn van een paar jaar ben je verder van huis. Maar als, dat, maar als dat zou gebeuren. En, mm. dat, en, die, en dat regime zou wel heel goede dingen voor dat volk doen. Dan, of bedoel je dat bedoel je met window dressing. Ja, dat een, window dressing? Zou dat niet denk, een democratische. Denk, denk aan een land als Pakistan. Pakistan hè, sinds ja. de ja. machtsgreep daar van het leger begin jaren tachtig. waar het leger de macht heeft En er wel een soort politiek is, maar die in feite machteloos is. Dat leger heeft niet zulke goede dingen voor dat volk gedaan. Ja. En dat heeft het leger in de 60 jaar dat het nu daar het dus ook ook, economisch uit uh, uh, is. Voor 10%, procent, nou, 10 van de bevolking, ja, okay. die een heel ja. fijn leven leiden. Maar... Ja. Ja. Goed, laten we even terugkeren naar Europa. Daar is nu na Angela Merkel, ook de Britse premier David Cameron. Hij heeft daar ineens uh, het verschrikkelijke multiculturalisme ontdekt. Hij heeft daar deze zaterdag in, uh, op een veiligheidsconferentie in München gezegd dat de multiculturele samenleving een vergissing is. Hij heeft letterlijk gezegd: onder de doctrine van een overheidsmulticulturalisme hebben wij verschillende culturen aangemoedigd om apart te leven. We hebben zelfs toegestaan dat deze gemeenschappen zich gedragen op manieren die volledig ingaan tegen onze waarden. Hij waarschuwt Europa nog één keer. Het, het, uh, wij gaan het lijkt een hè? beetje alsof Engeland achterloopt. Wij, Wij gaan het dit... ook doen met die scholen. We hebben het al lang het gedaan met fortuin. Engeland loopt enorm achter. Hoe, hoe komt dat, Bart Jan Waarom komt hij hier nu mee? En, en hoe een komt een het dat Engeland geleden. niet eerder mee ja, is gegaan? Ik in Den Haag samen met Paul Scheffen zitten eten... met de vaste Kamercommissie van Engeland... voor dit soort zaken, voor immigratie en integratie. Maar het was ongelooflijk de naïviteit van, uh, van die mensen... En, en, maar en, waar de, nou even en over? de ontkenning oh. van, van alle problemen die er ook daar in de grote steden zijn. Ik denk dat dat twee oorzaken heeft dat men daar zo raar mee omgaat. Eerst plaats, ik denk dat het in de Engelse politieke verhoudingen heel moeilijk is om het aan te kaarten. Dat zie je nu ook bij Cameron. Hij had het nog niet gezegd of de Labour zei vreselijk, nationalisme, racisme. Dus van, dat, van die instincten die wij hier tot 2002 ook hebben gehad. En met de Anne-Frank-voorlezingen en dat soort dingen. En dat het, dat het onderwerp gekaapt is, wat in Nederland natuurlijk ook dreigt te gebeuren... door onfrisse clubs, als de National Party. Die zegt van, Hé, Cameron zegt nu eindelijk wat wij ook altijd hebben gezegd. Mm. Ja, de beste manier om iemand maar wat, wat het te leggen is... Dat ja, wat zin. bedoelt hij precies? Ik, ik, ik begrijp nooit als mensen, of hij dat nou is... maar als mensen zeggen, de multiculturele samenleving is mislukt... Dat, ik vind dat ik het altijd zicht, dan, wat hij bedoelt. Ik vind dat bedoelt, het een beetje alsof en, het weer is mislukt. Bedoelt, nee. De multiculturele ja. samenleving is er. Ja. Wat is er mislukt? Nou, de, de samenleving is uh, multietnisch... maar ook gesegregeerd in die zin... dat je, als je in Nederland natuurlijk ook hebt gehad, maar in Engeland veel sterkere mate hebt... dat je gewoon aparte, gescheiden, parallele samenlevingen ja, hebt laten is dat ontstaan. dat zo in Nederland dan? Ik, ik, in Engeland zeker. Ja, in Nederland maar... was het natuurlijk ook zo dat je... Jij zegt, zij uh, lopen achter bij ons, dus dan is het bij ons ook zo. Zij lopen achter in reactie, het besef, je. de reactie <laughs> op, op de, de nadigheid die daardoor is ontstaan. En doordat die parallele samenlevingen zijn ontstaan... mede als gevolg denk ik van de verzorging zouden dat soort dingen... Uh, is het ook mogelijk geweest dat mensen hun eigen waardestelsel hebben behouden... en niet zijn uitgedaagd of zeg maar op het punt van uh, hele concrete dingen als uithuwelijken en zo... na te denken over het alternatief Peter. van de westerse waarden. Nou, wat hij zei in zijn speech, de sense of belonging, mm -hmm. het gevoel van thuis mogen zijn... Hmm. en burger zijn van het land, daar zaten volgens mij echt elementen in. Want ik denk, nou, daar moeten we het overblijven hebben. Vertel eens. Um, wat... Wat ik eigenlijk wel grappig vind... dat mensen zoals Wilders... en de moslimboedelschap, die zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. De ene schrijft op muren... El islam ul -hal", de islam is de oplossing... en de ander zou willen schrijven... de islam is het probleem. Mm -hmm. Waar volgens mij bovenuit moeten stijgen... is dat we mensen niet afrekenen op hun godsdienst... of hun etnische afkomst. Maar wat doen ze voor de samenleving? Hoe gedragen ze zich in de samenleving? Doe je mee of doe je niet mee? Hoe komt het dat je niet meedoet? Word je door ons buitengesloten, de overheid? Ja. Um, welke... Nou, welke rol neem je in? En dat gesprek moeten we echt aan. Nou, en ik denk dat het daarbij dan ook belangrijk is... Kijk, ik ben het helemaal met, met Bart-Jan eens... dat je mensen zou moeten uitdagen om na te denken... over dingen als uithoedeling, vrouwenrechten, ja. homorechten. Ja, denk, ja. Uitstekend. Helemaal voor... Of je dat doet door dit soort verklaringen af te leggen... als Cameron nu nee. gedaan heeft. Of je dat doet door de manier waarop wij uh, de afgelopen jaren in Nederland... het zogenaamde islamdebat hebben uh, gevoerd. Daar heb ik mijn ernstige twijfels ja. over. Maar waar ik benieuwd naar ben... He, even in aansluiting op wat jij net zei, Chris. Wat, wat bedoelt hij daar nou mee? Hij heeft dit gezegd. Ja. En dan nu. Wat voor beleid gaan we dan ja. nu met deze ja. constateren maken? Heeft, toch heel heeft dat toch allemaal netjes geformuleerd? J jij begint ja. over uh, etnische afkomst. Ja, nee, maar ik ben Ken benieuwd. Keuze, wat gaat dan doen? Israël nou, volgens mij niet eens gebruikt. Ja, dat nee, wat hij wat hij heeft doen. juist gezegd van... we hebben een situatie gecreëerd door dat multiculturele ideaal... dat er een soort parallele ja. samenleving zijn ontstaan... waardoor mensen in een soort isolement... Ja. Hun, ja, maar hij heeft het, het niet over de hockeyclub. Cultuur, uh, waarde, ja, die waarde van mensen in hockeyclub. Zou die het hebben over de Engelse adel? Engelse de redden, <laughs> redden, ja. Uh, ja. Maar weet van de adel dan, dan, dan verwacht je toch dat hij zegt. En op grond van deze constatering ja. ben ik van plan om de komende tijd die en die richting uit te gaan. En dat en dat te gaan doen. Ja, dat dat het, bedoel uh, jij toch ook, Chris? Ja, ja. Ik zie hetzelfde in Nederland gebeuren. Enerzijds wordt er geklaagd over de subsidiecultuur. Maar je krijgt in Nederland alleen maar aandacht als je problemen benoemt. Ik ben een onderzoek aan het doen in Roermond... naar jongeren op de wijk Donderberg. Nou, daar heeft Marcel van Dam een documentaire over gemaakt... Onrendabele. Ik ben gaan praten. Ik kom daar jongeren tegen die in Nijmegen, in Maastricht... in Eindhoven studies doen. En in de honderden. Die mensen krijgen nooit een stem. Nee. Nou ja, dat, dat bedoel ik ook een beetje. Als jij zegt, ja, we hebben, we hebben parallele samenlevingen gecreëerd. Goed, dan zeg je, dat is in Engeland meer dan in Nederland. Gelukkig maar dat je dat vindt over Nederland. Want... Ik denk dus ook, bedoel, als je echte specialisten... mensen als Enzinger, nou, Peter is ermee bezig... als je die hoort, die zeggen... het gaat helemaal niet slecht met die integratie in Nederland. Het gaat gewoon hartstikke goed. Ja, maar we, we hadden het over of Cameron terecht... Dat punt in Engeland aan. Ik kan het niet Ik vind het zo vreemd het? dat jullie dan gelijk beginnen over de hockeyclub en de adel. Want hij, <laughs> wat hij bedoelt natuurlijk is dat er binnen die groep waarden zijn, of een gebrek aan waarden is. welke groep nou, heb binnen jij de dan over? Binnen dan adel Is dat toch over? Tot een zeker hoogte Die zich. Niet verhouden tot de democratische rechtsstaat. En dat heb je bij een hockeyclub en bij de Adel, bij mijn beste weten, veel minder. Nee, nee, maar je nee. zegt zelf, van we hebben het waarom heeft niks over islam gezegd. Maar mijn punt was: het is heel duidelijk welke groep die uh, eruit komt. Pakt. En de vraag is: liberalen, ik ben zelf ook een liberaal, is het van je krijgt de volledige vrijheid om precies te worden zoals ik? Of kunnen we met elkaar in een gesprek gaan over hoe mensen zich hier kunnen thuis voelen en kunnen meedoen in de samenleving? Maar je kunt nooit zeggen van uh, word maar wie je zelf wilt zijn of blijf maar wie je bent. Waarom niet? Binnen de rechtsstaat. Ah, nou, ja, waarom niet? Ja, Ooit kan. was er toch een kreet gewoon jezelf zijn, die volgens mij ook door Ed te van deze tijd ja, zo enorm in de arbeid gegaan werd. Blijkbaar Nee, maar, maar wel gewoon dus jezelf. Nee, we... maar Veronica. Maar ze de lekkerste, toch? Dat was weer een andere club die dat riep. Maar zijn een hele Maar zegt het iets dat Cameron daar nu ook mee komt, niet alleen voor Engeland, maar een beetje voor Europa? Merkel is er dus ook vrij nou, hard mee gekomen. Engeland is er... Of Cameron komt er nu mee. Ik denk dat Jan in zoverre gelijk heeft... dat dit iets is wat ja. op veel plekken in Europa al gebeurt... en dat het nu ook in Engeland gebeurt. Ja, ja. Gewoon ja. een Geluk. beetje laat ja. Ja. daar. Ja. Ja? Ik ben laatst bij een bijeenkomst okay. met uh, Amin Malouf... een Libanees-Franse schrijver. Die heeft een prachtig boek geschreven oh, ja. over moorddadige identiteiten. En hij zei... de grote uitdaging voor Europa is... hoe gaan wij om met verschil in onze ja, ja. samenleving? En wat dat betreft is dat natuurlijk... Uh, ja, moeten we mee aan de slag. Oh, dat is dus in feite dezelfde discussie als in Egypte. Ja. Hoe ga je daar de, de diversiteit organiseren? Ja. Ja. Oké. Okay. Goed, hartelijk bedankt. Graag gedaan. Het Buitenlandpedal voor vandaag. Petra, Stine, bart Spruit en Chris Keine. En graag natuurlijk tot de volgende keer. De villa is er morgen weer op dezelfde tijd van half vier tot half vijf op deze zender. En blijft u vooral luisteren, want zo meteen na half vijf het Radio 1-journaal. Dat wordt gepresenteerd door Tim Overdiek en Lucella Carrasso. En Lucella is hier om te vertellen wat we allemaal in het Radio 1-journaal kunnen horen zo uh, meteen. Wij doen verslag van de demonstratie tegen de onderwijsplannen van het kabinet, dit keer in Nieuwegein. Ook zetten we de piraterij bij Somalië weer op de agenda. Je hoort daar niet zo heel veel meer over, maar dat probleem wordt wel steeds groter. De VN schat inmiddels dat het jaarlijks in totaal tussen de 5 en 7 miljard dollar kost aan schade. En we beginnen daarmee. Na het nieuws van half 5, dat krijgt u van Dick de Hark. Radio 1 Het NOS-journaal. De schade door de brand in Moerdijk komt uit op ruim 41 miljoen euro. Dat heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bekendgemaakt. Volgens tijdelijk burgemeester van Moerdijk Jan Mans is chemiepak verzekerd... maar hij weet niet of de verzekering alle schade dekt. Uit het zuidwesten van Egypte komen berichten dat bij Relle zeker één betoger is omgekomen. Er zouden 100 tot 300 gewonden zijn gevallen. In de woestijnstad El-Karga opende de, vuur, de politie het vuur op groepen betogers, zo melden de media.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 En in Nieuwegein hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de bezuinigingen op extra hulp die leerlingen nodig hebben. Het kabinet wil daar 300 miljoen euro op besparen. Vakbonden en brancheorganisaties zeggen dat de plannen de ontplooiingskansen van leerlingen verminderen en dat er 6000 banen op de tocht staan. En het waren de hoofdpunten. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is nog een vrij normale spits met 31 files, bij elkaar opgeteld 115 kilometer. De meeste files staan op dit moment in de regio's Utrecht en Rotterdam. Er zijn niet zo gek veel bijzonderheden. Op dit moment op de A76 alleen, Belgische grens richting Heerlen. Daar is een ongeluk gebeurd bij Geleen. Er staat inmiddels een file van 2 kilometer. En bij Geleen is de rechterreis ook daardoor afgesloten.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 Morgen in Coffee Max onvervalste Paling Sounds, maar balletlegendes Alexandra Radius en Han Ebbelaar zijn er ook. Boswachter Frans neemt ons mee naar buiten en Jeroen Snel vertelt ons het laatste royalty nieuws. En Mauke van Schermenburg die komt ook koffie drinken. Morgen Koffiemax Max na het journaal van 10 uur op Nederland 1. Tot dan. Een vast nummer is een vertrouwd nummer, maar als ondernemer wilt u ook onderweg bereikbaar zijn. Met Vodafone Vaste Mobiel ontvangt u gesprekken op uw vaste nummer direct op uw mobiel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 Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Goedemiddag. Moerdijk heeft een nieuwe tijdelijke burgemeester... politiek brandblusser Jan Mans. We zijn bij zijn eerste optreden. En de demonstranten in Egypte hebben net als het regime een lange adem. Ook vandaag verslag vanaf het Tahrirplein. Voor toeroperators is het wel mooi geweest. Die gaan vanaf eind volgende week weer toeristen naar de Egyptische stranden brengen. En het ophokken van leerlingen is weer in het nieuws. Het zijn lesuren die leerlingen naar eigen inzicht mogen besteden. Het laks trekt aan de bel hierover. Wij zijn nieuwsgierig naar de ervaringen die u of uw omgeving... Daar mee hebben? Laat het ons horen via het webblog op nos.nl of via Twitter at 1. We zijn er, tot half zeven vanavond. De afwikkeling van de brand bij chemiepak in Moerdijk is nu dus in handen van Jan Mans. Hij is de nieuwe tijdelijke burgemeester. De oude burgemeester Wim Duny ging vlak na de brand weg. Theo Verbrugge is op het gemeentehuis van Moerdijk en dat ligt in Zevenbergen. Theo, wat wordt de grootste opdracht voor Mans? Nou, hij moet, uh, hij moet het allemaal opruimen, de viezigheid, om het zomaar te noemen. En ja, wie gaat dat allemaal betalen? Dat zijn eigenlijk de belangrijkste vragen voor uh, meneer Mans... die hier een beetje rustig in de grote hal van het uh, gemeentehuis uh, zit. Vandaag is hij ook echt begonnen, eigenlijk formeel per 1 februari. Maar hij had nog een wintersportgoed, want vorig jaar in Maastricht... kwam het er ook niet van, toen hij daar moest vervangen. En daarvoor zat u onder andere in Venlo. Uh, u woont nog in Meersen. U bent burgemeester Turk geweest van Enschede. Daar bent u eigenlijk vooral uh, bekend door geworden, om het zomaar te noemen. En nu... Nu moeten u hier een half jaar aan de slag om uh, de brand perikelen zeg maar, tot een goed einde te brengen, het opruimen. En u zei meteen al, er is 41 miljoen schade, daar ga ik niet betalen. Er komen kosten op ons af waarvan ik zeg dat die niet alleen gedragen kunnen worden door de gemeente Moedijk. Dat is mijn stelling. Dat betekent dus dat als je praat over kostenverdeling, dat je natuurlijk kijkt naar het bedrijf. Uh, maar als je ook kijkt naar andere overheden. Ja. De gemeente alleen kan het niet betalen, de provincie. Het Rijk zal eraan moeten betalen. Maar in eerste instantie zal er toch gekeken gaan worden... wat chemiepak het bedrijf kan uh, betalen. Ja, dat kan het bedrijf natuurlijk nooit betalen. Daar kunnen we eigenlijk toch wel van uitgaan. Ik denk dat je daarvoor moet uitgaan. Ik moet de exacte cijfers daarover nog weten. Ik weet niet precies voor welk bedrag ze verzekerd zijn. Maar je mag aannemen dat het nooit het bedrag zal zijn waar we nu over denken. Ja. Uh, dus dan wordt het verzekeringswerk, daar wordt natuurlijk uh, naar gekeken. Dat zal belangrijk zijn in eerste instantie. Het wordt een heel juridisch getouwtrek eigenlijk wat u hier zult moeten gaan doen. Dat is een van de facetten. Het gaat dan over de zaken die te maken hebben met, met name dekking van schade. Maar schade betekent dus ook, en dat vind ik veel belangrijker, dat je nu zorgt dat met name het water, dat dat wat vervuild is, dat dat wordt opgeschoond. dat je je bodemverontreiniging aanpakt. Dat je, als er gezondheidsaspecten zijn, dat je die aanpakt. Dat zijn dingen die nou op dit moment geregeld moeten worden en wat geregeld moet worden. Worden, is de relatie naar de bevolking. Want ik begrijp dat er nogal wat onrust is bij de mensen. Dat is ook heel begrijpelijk dat gebeurt meestal na een incident als dit. Uh, het is mijn taak, denk ik, om met name goed te communiceren met de bevolking. U gaat met ze in contact treden, zei u. Hè? U wil ze echt gaan opzoeken. U ja. wil ze overal bij betrekken. Dat is te weinig gebeurd in het begin. Was u ook niet verbaasd van het wantrouwen wat er was naar de overheid? Nou, het gebeurt altijd na een incident dat men wantrouwend kijkt in de richting van de overheid. Ik wil helemaal geen oordeel uitspreken over wat er gebeurd is. Dat moeten de onderzoekers maar op tafel leggen. Wat ik weet is dat, dat heb ik ook altijd gezegd, crisismanagement is crisiscommunicatie. Organiseer dat zo goed mogelijk. Wees transparant. Ik ben nu verantwoordelijk voor de nafase. Dus wat ik doe in de nafase, daar moet ik zoveel mogelijk over communiceren. En dat moet je organiseren. Dus ik... Stel mij voor dat we een platform maken voor mensen uit Klundert en uit Zevenbergen. Even repeteren welke ja. er allemaal bij horen. Ja. De kern ontzettend veel. Ja, Klundert, Zevenbergen en, en Moerdijk. Zeker, uh, waarin ik periodiek de mogelijkheid krijg... om met die mensen te communiceren, te luisteren naar hun vragen. Maar het gaat niet alleen om communiceren, het gaat ook om laten zien wat je doet. En ook om te laten zien wat je niet doet. Je moet ook heel duidelijk zijn in dingen waarvan je zegt... Ja, dat kan ik niet of dat weet ik niet of dat zoeken we op. Maar praat alsjeblieft met de mensen. Uh, u trekt er een half jaar vooruit. Hè? Dat is de deal. Dat wilt u doen. U bent er ondertussen ook al 70. Ik kan me ook voorstellen dat u denkt... ik wil niet weer opnieuw zo'n crisissituatie uh, midden stappen. Dus een half jaar. Maar lukt dat ook in een half jaar? Nee, dat lukt niet in een half jaar. Nee, de, de afspraak is dat er uh, snel gezocht gaat worden naar een nieuwe burgemeester. De procedure begint uh, volgende week. Dat betekent dat je... moet. Uitgaan van het gegeven dat je ongeveer zes maanden bezig zult zijn als waarnemend burgemeester. Of het zeven maanden wordt of vijf maanden, dat is niet zo relevant. Het proces van nazorg, het proces van herstel, zal, dat voorspel ik nu, langer duren dan die periode dat ik hier ben. Maar, gaat wat, het wel in de stijgers maar wat wij kunnen doen is de zaken... We de weten zet. straks wel hoe duur het allemaal zal zijn... en wie het gaat betalen en wanneer het opgeruimd is. Dat ja. weten we na die zes maanden. Dat denk ik wel, ja. ja. En gaat u ondertussen ook nog gewoon uh, de, naar de 100-jarige, als dat nodig is en zo? Wordt u een echte burgemeester, om het zomaar eens te noemen? Een waarnemend burgemeester is een echte burgemeester. In, met, in alles? In alles. Okay. Succes ermee. Dank je wel van Bruggen, dank je vanuit Moerdijk. En we horen je later in de uitzending als je nog een keer echt op zoek gaat naar hoe het precies zit met de schade in Moerdijk en omstreken. Tot later. Er gaat zo gedubbeld worden in Ahoy bij het ABN Amro tennistoernooi. Robin Haas en Timo de Bakker spelen dan tegen twee Spanjaarden. Allebei heten ze Lopez, Mark Brasser. Maar die partij laat geloof ik nog even op zich wachten. Ja, die laat uh, inderdaad nog even op zich wachten. Lange partijen vandaag op het centercourt uh, hier in, uh, in Ahoy. En dus moeten de Bakker en uh, Robin Haas inderdaad nog eventjes wachten. De tegenstander van de Bakker in het enkelspel in de derde ronde is inmiddels wel bekend. Dat is de Rus Mikael Yushny. winnaar uh, van 2007 hier in Ahoy. En vorig jaar moest hij geblesseerd opgeven in de finale. Hij won van uh, Marcel Granollers uit uh, Spanje. Ook Jo Wilfried Tsonga is door. Hij is de eerste kwartfinalist. Hij won het uh, Franse onder onsje met voormalig winnaar Michael Lodra. Winnaar hier in 2008. En, en nog een andere Fransman, Bruno Per, jong uit het kwalificatietoernooi, die zorgt eigenlijk voor de grootste verrassing van de dag. Hij oh, Versloeg zijn uh, landgenoot Gilles Simon, dat is een speler die, uh, die we nog niet zo heel erg lang geleden in de top 10 van de wereld tegenkwamen. Ja, het programma verder vandaag de Bakker en Hazen, daar is het wachten eigenlijk op, vooral voor de vele kinderen. Het is Kids Day in Ahoy hier, het is, het is vrij rumoerig. Spelers die nu op de baan staan, maar in Silits en Jurgen Meltzer, hebben daar ook wel een beetje, een beetje last van. Vrij rumoerig. Maar goed, die kinderen zijn uh, zometeen waarschijnlijk gekomen, allemaal natuurlijk voor Timo de Bakker en uh, Robin Hazen. Het wachten uh, van de echt de tennisliefhebbers is op de eerste avondpartij, half acht vanavond. Marcos Bagdad is tegen Andy Murray, het eerste optreden van Andy Murray na de finale van de Australian Open, die hij verloor. Maar Mark, is hier je zegt, dus, uh, Is ze dus in Ahoy? Ja, jij zegt de echte tennisliefhebbers, want van uh, Haase en de Bakker valt niet nou, veel te ja, genieten, denk je zo? Jawel, maar het dubbelspel is toch altijd, ja, uh, dat is wel, wel iets voor de, voor, voor, de, voor de specialisten, maar het grote publiek houdt toch veel meer van het enkelspel. Natuurlijk, de Bakker en Hazen, dat, dat, dat spreekt aan. Uh, ik moet wel zeggen dat dat jong zijn die eigenlijk niet zo heel vaak dubbelen. Nee, uh, uh, nee, ze dubbelen nu met het oog op de Davis Cup. Begin, uh, begin maart speelt het Nederlands Davis Cup in, in Oekraïne. in En tegen Oekraïne. Nou ja, uh, Jan Siemerink wil, uh, de Davis Cup captain wil uh, waarschijnlijk alle opties openhouden. En als het misschien noodzakelijk is dat die twee gaan dubbelen, dan is het natuurlijk wel lekker dat ze een keer samen gedubbeld hebben. Dus daarom spelen ze hier uh, in Hauai. Zo zie je veel gelegenheidskoppels uh, in, het, in, het, uh, in het dubbeltoernooi hier in, uh, in uh, Rotterdam. Dus ja, ze spelen nog tegen Feliciano Lopez. Dat is ook geen dubbelspeler. Dat is ook een jongen die we normaal in het enkelspel tegenkomen. Mark Lopez, geen familie. Nee, eh, zijn partner, dat is wel een echte dubbelaar. Ja goed, het is leuk voor het publiek. Eh, omdat het Nederlanders zijn. Maar kijk, eh, Andy Murray. Ja, dat is, dat is een speler. Eh, een grootheid waar je echt eh, op zit te wachten. Zeker dan ook nog eens tegen Marcos Bagdatis. Die, die we het verleden, verleden natuurlijk wel eens in een Australian Open finale tegenkwamen. En een jongen is, ja, die wisselvallig is, eh, onvoorspelbaar is. En, en uh, leuke dingen kan gaan laten zien. Dus dat is echt de hoofdact. En daarom heeft Richard Kreitz, de toernooidirecteur... Half, echt, half acht vanavond gezet, de eerste avondpartij. Dan zijn de kinderen naar huis. Waarschijnlijk. Dan zijn de kinderen gelukkig naar huis, ja. Ik, ja, ik heb zelf jonge kinderen, maar het is, de spelers ze hebben er toch wel wat last he? van nu. Ja, en de umpire de heeft denk ik al een keer vijf, zes gevraagd of het, of het alsjeblieft wat stiller kan. En uh, nou ja, dat gebeurt. Ook, want kinderen zijn er misschien al lang, het is een lange zit voor ze. Ze worden wat, hè, ze gaan wat hollen en wat, wat, wat uitbundig uh, zijn, om het zo maar te zeggen. Ja, en dat stoort de spelers wel eens. Maar goed. Wij horen jou er. later. Ja, daarom. Robin ja. Haase en Timo de Bakker, straks dus tegen de Spanjaarden. Ja, de Lopez. Mark Brasser was dat. Middelbare scholieren kunnen ook heel lastig zijn hoor. En soms zijn ze heel alert, want daar gaat het volgende onderwerp over: het ophokken van scholieren. Dat gebeurt gemiddeld twee weken per jaar. Ophokken betekent dat ze verplicht op school moeten zijn zonder dat ze les krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het Landelijk Actiecomité Scholieren, LAX en Scholieren.com. Scholen plannen deze uren in omdat ze anders niet aan de duizend uren norm komen. Verslaggever Martijn van der Zanden ging naar een school in Tilburg. Ik heb nu twee uren per week. Op hokuren. Ook hier op het Theresia Lyceum in Tilburg komen ze voor. Ik heb wel dit jaar al een aantal studieuren moeten maken. En die studieuren houden volgens de conrector in dat... Leerlingen komen in een grote studieruimte waar ze uh, eigenlijk voornamelijk uh, kunnen werken aan, aan materialen. Boeken en, en uh, werkboeken. Dus het is echt studeren, werken, lezen. Maar als je aan scholieren vraagt of ze dat ook doen... Dat is dus het probleem. Ik denk niet dat het veel gebeurt. Want heel veel leerlingen zijn te naïef om... Dat te doen en blijven jongeren. Het werkt gewoon niet. Niemand doet ook echt iets. Uh... En al zouden leerlingen wel aan hun huiswerk zitten, dan is het landelijk actiecomité scholieren het laks nog steeds niet blij. Je hebt namelijk gewoon recht op les en anders begeleiding of een project of wat dan ook. Uh, maar niet op huiswerk maken. Uh, dus ja, ik vind niet dat dat zou moeten gebeuren. Toch roosteren de scholen deze zogenaamde ophokuren in om aan de duizend uren norm te komen. We kunnen bijna niet anders, zegt de conrector. Als je... De, ...de duizend uren norm alleen maar met lessen zou willen vullen... ...dan wordt dat een heel moeilijke opgave financieel. Ja, dat is ook een van de redenen dat we gekozen hebben voor een deel studieuren aan te bieden. Omdat we dan meer leerlingen met één docent of met een onderwijsassistent of een studiehuisbeheerder kunnen bedienen. Waarom, waarom is dat financieel lastig? Kun je dat uitleggen? Omdat je voor een, voor een groep die nu voor één uur, dan hebben we bijvoorbeeld 60 leerlingen die één uur een, stu, een studieuur maken in één ruimte. Daar hebben we twee docenten voor nodig om die op datzelfde moment les te kunnen geven. Dus dan heb je sowieso de dubbele lasten en docentenuren. Vind je wel dat het LAX een punt heeft dat zij nu weer aan de bel trekken en zeggen van er moet, er moet opnieuw naar gekeken worden naar die uren, naar die ophokuren? Nou ik denk dat je continu moet blijven kijken naar hoe onderwijs werkt en wat er in het onderwijs allemaal gaande is. Is dat is ook denk ik een, een belangrijk onderdeel van de kwaliteitszorg. En ik vind dat het Lax daar heel goed werk doet door steeds zeker met dit soort zaken aan de bel te trekken. Ik wil daarbij wel de kanttekening maken dat een uren norm niet per definitie betekent dat dat dan ook duizend uur kwaliteit zijn. Dus uh, kwaliteit is. Dus ja, dat is het probleem. En ik denk dat het goed is dat Lax daar heel erg scherp in blijft, ja. Mocht het inderdaad niet lukken om die duizend-uren-norm... op een fatsoenlijke manier te halen... dan moet er volgens het maar weer een keer naar die norm gekeken worden. Ja, nou, dan moeten we de uren verlagen als we dat constateren... en ook onze ambities aanpassen... Daar uh, ben ik zelf natuurlijk helemaal niet voor. Ik vind dat we gewoon duizend uur les moeten geven. Dat we naar die top 5 moeten. Uh, en het liefst ook dat er meer geld wordt besteed aan het onderwijs. Maar als dat niet haalbaar is, uh, vind ik dat de urenorm gewoon naar beneden moet. Want uh, het is zo demotiverend en frustrerend voor scholieren om uh, opgehokt te worden. Dat moet verleden tijd zijn. En dat was Steven de Jong van het Laks. En we vroegen aan u als luisteraar wat uw ervaringen zijn als leraar... of als ouder of als kind met ophokuren. Via ons Twitter-account NOS Radio 1 liet scholier Kevin weten dat het een ramp is wat hem betreft. Bij hem op school noemen ze het studieuren. En volgens Berend ontstaat het door tussenuren, maar net zo vaak vanwege afwezigheid van leerkrachten. Verloren uren die nooit meer worden ingehaald. En Paul reageert ook. Die vindt dat het laks wel een punt heeft. Niet ophokken, maar opleiden, zegt hij. Ene baas schrijft in een reactie op ons weblog op nws.nl dat in directietermen op hokuren vervangende lessen heten. Maar de kwaliteit ervan is zo beroerd, zegt hij, dat de directie zich diep moet schamen. het woord les hieraan toe te dichten. Zometeen ander nieuws over het onderwijs: het protest tegen het verdwijnen van het zogenoemde rugzakje. Is het verkeerd, John Sehoka? Het is nog een vrij normale spits met 38 files bij elkaar, opgeteld 135 kilometer. De meeste files op dit moment in de regio's Utrecht en Rotterdam. Twee opvallend lange files, op de A2 bijvoorbeeld. Amsterdam naar Utrecht rijdt het langzaam over 9 kilometer. Vanaf Breukelen tot aan Kloopend Oude Rijn. En aan de zuidkant van Rotterdam is het vrij druk op de A15. Knopelen vanuit Europoort naar Rotterdam. Daar staat tussen Rozenburg en Knoop het Faamplein 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Veel boosheid vandaag in Nieuwegein. Leraren en schoolbestuurders hebben daar gedemonstreerd... tegen de aangekondigde bezuinigingen op het passend onderwijs. Vanaf volgend jaar is er 300 miljoen euro minder beschikbaar... voor kinderen met een beperking. Verslaggever Marcel Bril is in Nieuwegein. Marcel, de organisatie voorspelde dat er zo'n 6.000 tot 8.000 mensen... op af zouden komen. Is dat gelukt? Ja, die waren er zeker. Je kunt uh, niet helemaal nagaan. Je kunt niet alle koppen tellen. Maar uiteindelijk sprak de uh, organisatie van zo'n 10.000 mensen. Nou, ik denk dat ze daar wel aardig in de buurt kwamen. Want er waren twee zalen helemaal vol. Uh, tussen twee en vier toen de demonstratie was. En buiten stonden ook nog honderden mensen. Dus als ik uh, die inschatting van uh, de organisatie beoordeel... ongeveer 10.000 mensen, dan moet ik zeggen, dat kan wel ongeveer kloppen. En dat gebeurt niet iedere dag. Wat, wat is jouw verklaring ervoor dat uh, juist voor deze bezuinigingsmaatregel... Zoveel mensen op de been zijn gekomen. Het is een gevoelig onderwerp, bezuinigingen op kinderen met een ja, noem het beperking... of die wat ondersteuning nodig hebben. Kinderen met ADHD of autisme moet je dan aan denken. Dat is gevoelig, dat ziet de minister ook van Bijsterveld. Zij zegt, maar ja, het moet toch echt wel anders... want er maken veel te veel kinderen gebruik van die regeling... van de rugzakjesregeling. En daarom moet het hele systeem anders. Rugzakje is iets voor kinderen persoonlijk. Die krijgen dan geld om begeleiding te krijgen... Nu gaat dat systeem anders. Een school die krijgt helemaal uh, het budget... voor alle zorgleerlingen die ze hebben. En dan kunnen ze bepalen wat ze met dat geld gaan doen. Nou, op zich is daar helemaal niks mis mee. Vinden ook al die mensen die hier zo boos waren. Want zo kun je meer, ja, zo heet het dan, zorg op maat bieden. Maar zeggen ze dan, wat je dan absoluut niet moet doen... dat is gaan bezuinigen. Want dan komt er dus minder geld beschikbaar... voor die begeleiders, voor leraren dus. Dus zullen de mensen ontslagen gaan worden. Maar ook uh, vrezen ze dat het aantal kinderen dat zorg krijgt ook veel minder wordt. Nou, dat is eigenlijk ook wel een doelstelling hoor, dat minder uh, kinderen uh, geld krijgen. Minder kinderen moeten zorgleerling uh, worden, vindt de minister ook. Want de minister zegt, ja, er wordt wel heel makkelijk gezegd nu dat een kind zielig is. En daar moeten we ook een beetje vanaf. En nu zijn er over drie weken verkiezingen. Dan heb je voor politici natuurlijk altijd risico's en kansen. Zag je dat ook vandaag terug? Ja, de kansen die zien vooral de oppositiepartijen. Want die ondersteunen uh, de maatregelen van het kabinet absoluut niet. En ondersteunen de demonstranten wel. Zij waren hier dan ook allemaal aanwezig. Cohen van de Partij van de Arbeid, Roemen van de SP... SAP van GroenLinks en ook um, de uh, woordvoerder en fractieleider Pechtold van um, uh, D66. Ze waren er allemaal en ze stoonden allemaal betrokkenheid. En zeiden als je wil dat dit tegengehouden wordt... stem dan op 2 maart over drie weken als de provincie... Staten gekozen worden op één van ons. Want dan komt er een nieuwe Eerste Kamer... en dan uh, kunnen wij die plannen tegenhouden. Het is dus eigenlijk een beetje hetzelfde campagnevoer... als een aantal weken geleden toen er ook op het Malieveld... tegen de bezuiniging op het hoger onderwijs uh, bezuinigd werd. Uh, en gedemonstreerd werd vooral, moet ik zeggen. Nou, Maya van Bijsterveld, de minister, die was hier ook... maar die heeft waarschijnlijk niet zoveel stemmen getrokken. Maar ze heeft toch geprobeerd om op het podium uit te leggen... waarom zij vindt dat deze veranderingen doorgang moeten vinden. Ja, en als jij zegt uh, dat mensen als Pech tot zeggen stem op ons... dan kunnen we het in de Eerste Kamer tegenhouden. Dat is dus op politieke gronden. Dan gaat het niet over kwaliteit van wetgeving... waar de Eerste Kamer meestal naar kijkt. Nee, nee, nee. maar dat, uh, daarvan zeggen zij ook van uh, dat is op dit moment uh, niet zodanig aan de orde. Wij willen gewoon politiek bedrijven, dat hoor je gewoon. En ze roepen gewoon zonder schaamte, zeggen ze uh, stem op ons, dan kunnen wij deze plannen tegenhouden. Dus uh, ja, inderdaad uh, veel politiek wetten bedreven, maar ik moet ook wel uh, ze nageven... Deze partijen waar ik over spreek, die oppositiepartijen... die doen het niet alleen maar uit opportunistische uh, stemmingsoverwegingen. Maar uh, ze, willen, uh, ze vinden deze plannen echt slecht. Dat vinden ze al een hele tijd. Maar bril was dat vanuit Nieuwgein vandaag. Tien voor vijf, dus tijd voor het weer. Gert Hiemstra, um, lekker lenteachtig weer vandaag. Maar er zit verandering aan te komen, nietwaar? Ja, dat klopt. Uh, we krijgen wat zachtere lucht en uh, het gaat morgen ook een beetje regenen. En dat kon je vanmorgen eigenlijk al een beetje zien aan de lucht. Want, uh, heel veel lucht. lucht. Ja, mooie lucht. Uh, maar wat vooral goed te zien was, dat waren die uh, vliegtuigstrepen. Ja. Heel veel mensen die hebben dat gezien. En uh, dat is natuurlijk een mooi gezicht om te zien. Uh, vaak met de opgaande zon uh, kleurt het mooi oranje of zoiets. Maar dat is vaak een teken dat het weer wat gaat veranderen. Want wat zorgt dan voor zo'n vliegtuigstreep? Nou, uh, die vliegtuigstrepen die zijn er. Uh, die zijn vooral goed te zien omdat uh, op die hoogte in de lucht meer vocht aanwezig is. Dus die vliegtuigen die produceren waterdamp. Uh, ook CO2 natuurlijk bij het verbranden van uh, de kerosine. Maar vooral waterdamp ook. En als de lucht naar nou vochtig is, dan blijft die waterdamp, dat worden druppeltjes of ijskristallen. En uh, die uh, blijf je dan zien. Als de lucht heel erg droog is bovenin, dan verdampt het heel snel. En dan uh, vliegen die vliegtuigen er ook wel. Alleen je ziet die strepen niet. Nee, betekent dit dan dat het morgen ook warmer gaat worden? Omdat daar boven nu al warmere lucht is? Ja, wat je bovenin de atmosfeer hebt, nu is vochtige lucht en ook warmere lucht. Dat hangt vaak met elkaar samen. Alleen zo'n warmtefront, wat wij ook morgen over ons heen krijgen... of eigenlijk vanavond of vannacht al wat... Um, dat ligt uh, heel erg scheef in de atmosfeer. Dus bovenin is het al boven ons hoofd. Terwijl het vlak bij de grond, waar wij leven, uh, daar moet het eigenlijk nog passeren. Of daar, daar is het nu eigenlijk een beetje aan het passeren. Het is een heel zwak front, dus daar merken we verder maar weinig van. Maar um, ja, je kunt het dus wel zien aan die vliegtuigstrepen. Ja, dus het is morgen warmer, maar krijg je dan ook neerslag? Ja, wat uh, warmer lucht kan meer vocht bevatten. En uh, daardoor heb je vaak in warme lucht ook vrij veel bewolking. Nou, dan zie je die vliegtuigstrepen natuurlijk helemaal niet meer. Want dan zit er andere bewolking, zit er als het ware, voor. Um, dus ja, morgen dan krijgen we meer bewolking. En ja, als die bewolking heel dik is, dan gaat het ook wat regenen. Goed. Gerrit Hiemstra, dank je wel. We gaan uh, op de lucht letten met die strepen. Ja. Strepen tellen. <laughs> De woningcorporatie Rochdale eist 6 miljoen euro van voormalig directeur Mullenkamp. Volgens een woordvoerder heeft Mullenkamp de corporatie opgelicht. Heeft hij steekpenningen aangenomen voor vastgoedtransacties die nadelig zijn voor de corporatie. In totaal claimt de Amsterdamse woningcorporatie nu 6 miljoen euro dus. Maar Gertjan jan Dennenkamp, jij volgt die zaak, um, dan moet je wel bewijzen hebben om deze beschuldigingen te kunnen maken. Heeft de vereniging die? Ja, de Rochdale zegt van wel. Uh, ze zeggen dat ze informatie hebben gekregen van het Openbaar Ministerie van Justitie. Justitie is er hier ook naar gaan kijken. En daaruit blijkt volgens uh, Rochdale dat de oud-directeur Mullenkamp leningen of betaalde diensten heeft ont ontvangen zonder duidelijke tegenprestatie. In het normaal Nederlands noemen we dat uh, gewoon steekpenningen. En dat herkent ook Nico over de vest van Rochdale. Wat we in ieder geval vastgesteld hebben, dat meneer Mullerkamp van een aantal partijen bijvoorbeeld leningen heeft ontvangen. Hij heeft dus wel geld ontvangen, maar hij betaalt geen rente, hij betaalt geen aflossing, hij stelt geen zekerheden. Dus in onze ogen is dat niet zakelijk. Dus feitelijk zeggen wij hij heeft geld uh, gekregen, wat hij niet doet terug te betalen. En daarnaast heeft hij ook uh, materiële voordelen gekregen. Uh, er is bijvoorbeeld een uh, zwembad aangelegd in uh, de tuin van zijn woning op kosten van een derde. Hij heeft rondgereden, niet alleen hij, maar ook familieleden van hem in uh, uh, kostbare auto's die door derde partijen ter beschikking zijn gesteld. En de optelsom van al dit soort voordelen uh, uh, is bij elkaar uh, ruim 2 miljoen euro. En dan zijn we nog maar halverwege, want daarnaast, zegt uh, Rochdale... is de coöperatie ook het schip ingegaan voor onzakelijke transacties. Zo zou Rochdale hebben toegezegd dat hij 2000 woningen zou verkopen... aan een onderneming in uh, Lelystad, uh, woningen in Lelystad. Maar Rochdale heeft helemaal geen woningen in Lelystad, dus die... De uh, transactie kon hij helemaal niet nakomen. En als boete had hij toegezegd... als ik die niet kan nakomen, dan betaal ik jullie 3 miljoen euro. Nou, dat is uiteindelijk uh, gebeurd. En daarvan zegt de corporatie... ja, dat geld willen we nu ook terugzien... want dat is een onzakelijke uh, transactie. Dus al met al is de corporatie redelijk uh, geschokkeerd door wat ze hebben aangetroffen. Het is altijd ver verbijsterend om dit soort zaken te zien... Ik bedoel dat mensen blijkbaar eh, naast eh, gewoon hun normale functie goed uitoefenen, toch ook blijkbaar nog een traject ernaast hebben met als doel zichzelf te verrijken. En dat is, eh, ik vind dat chockerend, laat ik het zo zeggen. Maar dan komt nu dus die claim. Maar justitie is ook bezig met een onderzoek. Meestal komt de claim pas als een onderzoek of een vervolging is afgerond. Ja, zij moesten dit nu doen omdat ze hem persoonlijk al aansprakelijk hadden uh, gesteld. Omdat hij ook nog zijn salaris en bonussen zelf had uh, toebedeeld. Uh, dus al met al lag er al een claim van 1 miljoen. En toen ze dit hoorden dachten ze van nou ja, dan moeten we die claim onmiddellijk verhogen. Want anders lopen we dat geld mis. En inderdaad, justitie kijkt nog naar de zaak. Dat, en dat onderzoek loopt nog. Men hoopt dat voor de zomer af te ronden. En hoe reageert Mullenkamp zelf op deze beschuldiging? Gingen. Nou, die heb ik, uh, uh, of zijn advocaat heb ik uh, gesproken. Uh, Mullenkamp betwist de feiten. Hij zegt dat hij nooit opdracht heeft gegeven voor welke transactie dan ook... in ruil voor geld of een andere tegenprestatie. Dus zegt hij, ik heb geen steekpenningen aangenomen. En dat wat? Dat heb ik hem zo niet expliciet uh, uh, gevraagd. Maar hij zegt, hij uh, heeft nooit iets in ruil gedaan... Uh, voor uh, deze uh, zaken. De zaken zijn voor hem niet nieuw... want die zitten dus al in het onderzoek uh, van justitie. Overigens heeft hij nog wel een probleem... want ik heb nu gesproken met zijn advocaat... maar eigenlijk is dat niet zijn advocaat... want die wordt er niet voor betaald. Mullenkamp heeft een financieel probleem. Hij uh, zou afgelopen vrijdag tegengas geven... en uitleggen zijn kant van de zaak. Maar dat is niet gebeurd... omdat hij de advocaat niet kan betalen. En dus is die zaak ook toen niet doorgegaan vrijdag. Dus Mullenkamp zit er eigenlijk in hele grote problemen op dit moment... omdat hij en zijn advocaat niet kan betalen... En met, wel met dit soort enorme claims wordt geconfronteerd. En is dit nou de grootste fraudezaak bij de woningcorporaties, voor zover we nu weten? Ik denk het niet. Het is een beetje lastig om ze naast elkaar te leggen, maar ik denk het niet. Hier gaat het heel specifiek om uh, uh, uh, één directeur. Maar er zijn er natuurlijk nog andere corporaties waar ook uh, uh, zaken mis zijn gegaan. En de claims hoger zijn op dit moment. Uh, bijvoorbeeld bij SGBB dan gaat het om tientallen miljoenen die terug worden gevorderd van de directeur. En heeft Rothschild ook concreet last nog steeds van de, deze zaak in financieel opzicht? Nou, niet in financieel opzicht, denk ik. Ik denk dat deze zaken wel afgeschreven zijn. Het zou natuurlijk een meevallen zijn als ze het uiteindelijk weer uh, terugkijken. Maar ze hebben natuurlijk wel een enorm imagoprobleem. Uh, Want ja, uiteindelijk is een coöperatie toch bedoeld om huizen te bouwen voor mensen die het niet uh, kunnen betalen of, of geen huis kunnen kopen. Ja, en als je dan met dit soort zaken in verband wordt gebracht, is dat niet prettig. Dus op deze manier proberen ze daar denk ik ook komaf mee te maken. Gert-Jan je dankjewel. En na vijven in het Radio 1 Journaal, aandacht voor de piraterij bij Somalië. We horen er niet zo heel veel meer over, maar het probleem is behoorlijk groot. Vijf tot zeven miljard dollar per jaar zou dat kosten, heeft de VN becijferd. Ook vandaag, gisteren en eergisteren, zijn er weer schepen gekauwd. En we praten met Jan Latte, hoofddemograaf van het CBS, over de immigratie die is toegenomen. Sterker nog, nog nooit kwamen zoveel mensen in Nederland wonen als vorig jaar. Wie zijn het? Hoe lang blijven ze? Dat soort vragen. Aan het CBS, zometeen na vijven. Tot zometeen.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 Bij IT-Staffing weten we toevallig dat deze fanatieke sporter een freelance IT-consultant is. En dat hij toe is aan een uitdagend project. Hebt u tijdelijk behoefte aan een topconsultant? IT-Staffing!